Tweede deel, Verleden Tijd. Die radioheren verzochten mij u ter inleiding een beeld te geven van onze belevenissen van de vorige week. Wel nu, ik professor Broos heb een machine de verhaal galer ontworpen waarmee het mogelijk is terug te keren in het verleden. Geholpen door mijn assistent Dr. Vlaastra liet ik Beuk, een helper voor allerlei klusjes, een proefreis maken. Die proefreis slaagde en ik besloot tot grotere experimenten over te gaan. U hebt mij laten roepen. Ga zitten, Beuk. Vlaagsla en ik hebben overleg geplicht over volgende experimenten. En omdat jij de eerste maal op redelijke wijze hebt assisteerd, besloot ik jou er nu ook bij te halen. De kwestie is namelijk dat ik over niet al te lange tijd een soort expeditie... ...naar het verleden wil organiseren. Hoe, oh, oh. uh, Wie maakt deel uit van die expeditie, als ik vragen mag? Bij alle drie. Uh, ja, het zijn natuurlijk mijn zaken, niet mijn. ...ik wil toch wel even vragen wie die expeditie laat vertrekken. Ja, laat dat er maar mee over. Hm? Ik heb al een tijdmechanisme aangebracht dat we verhaal halen... Na een tevoren bepaalde termijn automatische werking laten treden. Ja, pardon, een, een gevaar van deze methode lijkt mij dat het apparaat reeds van tevoren ingesteld moet worden voor de terugreis. Zijn we op het ogenblik waarop die terugreis aanvangt niet op de juiste plaats aanwezig, dan lopen we de rest van ons leven rond in een tijd die al lang voorbij is. Ja, je hebt gelijk, maar dat risico moeten we aanvaarden. Iedere pionier loopt nou eenmaal gevaar. Ja. Naast dit tijdmechanisme is een simpele wijziging aangebracht in de sluiting van het deksel, zodat dit nu ook van binnenuit te verdienen is. Oh. Ik vind het prachtig. Ik ga mee. Als u mij een beetje joffelijke tijd uitzoekt. Um, had u al een tijdperk op het oog? Vraag het hoor. Vaars, daar, ik, ik had gedacht aan 1500 of ja. daaromtrend. Als u dan een verhaal opzoekt van een beetje ongunstig gehalte. Rechtsverkrachting of zo. Jee, ik geloof dat er genoeg zijn in de geschiedenis. Dan nou kunnen wij met onze kennis zo'n zaak nog een beetje rechtzetten. Ja, ik vrees Beuk dat je het een en ander nog wel iets te populair gaat voorstellen. Zo dus. Mm -hmm, hoewel alles de eerste keer voortreffelijk gelopen is. Jouw eigenzinnig optreden dan buiten beschouwing gelaten. Nou, <tie> Moet ik toch... Uh... Ja, mag ik u er even op wijzen dat ik moest handelen zoals dat gebeurd is? Als ik dat niet had gedaan, dan zou de schrijver van dat geschiedenisgeschrift een vlater hebben geslagen. Mijn ingrijpen heeft hem daarvoor behoed. Pas nou is het voltooid verleden tijd. Ja, maar uit jouw avontuur blijkt dat we alleen kunnen handelen zoals dat reeds in de boeken staat. Je ingrijpen vindt niet naderhand, maar op dat moment, honderden jaren geleden, plaats. Ja. beïnvloed je dus de gebeurtenissen, dan. ja, dan is dat allemaal al opgetekend. Ja, bovendien gaan wij niet terug om te handelen. Maar. Dus, als er in, in ons bij zijn een of andere schone, aardelijke dame door een persoon van een troon of waar dan ook vanaf wordt geduwd, dan bent u van mening dat we zoiets moeten toelaten. Ondanks dat wij van tevoren kunnen lezen wat de viesig van plan is. Ja, beuk, anders streef het gestelde doel volkomen voor ...in plaats dat we de geschiedenis vervringen... ...dienen we alleen te proberen een beter inzicht te krijgen in het leven, onze vrouw Nou, ik wil u wel vertellen... Nee, het enige wat je me momenteel moet vertellen is of je bereid bent mee te gaan naar het verleden. Ik wel. Het ja. is mijn best bewaard. Besef wel, Peuk... ...dat op onze reisje gedragsleven wordt bepaald door mij. Ik vind het best, maar als dat... Ja, ja, ja, ja, ja. Accepteer je mijn voorwaard of niet? Zo we moeten... Als ik mee nou, wil. Nou, dat is momenteel alles. En ook een grapje. Professor, zou u hem wel meenemen? Hij is zo opstandig. Ja, hij is tevens zo onmisbaar. Ja. Tot op dit ogenblik is hij de enige met zijn praktische historieervaring. Mm -hmm. Bovendien weet hij nu waaraan hij zich heeft te houden. Jawel, ja, maar. Eh... Toch zou ik met het oog op zijn houding een rustige periode uitzoeken, professor, om conflicten te vermijden. Hè? Ja, dat was al mijn bedoeling. Ook in het belang van ons wetenschappelijk werk, klik ik Ik heb al ontdekt dat op een afstand van 100 kilometer van mijn laboratorium vroeger een plaatje lag genaamd Barstelen. Ah. Dat Bursle is gedurende een periode van 50 jaar absoluut gespaard gebleven voor aanvallen van buitenaf, onderlinge twisten, natuurrampen en ziekteepidemieën. Oh, ja, ja. en geen enkel geschiedkundig werk zat dat dan ziet bijzonder over deze periode van wel, oh, Maar dat is ideaal. Ja, dat leek mij ook. Ja. Zullen we dan meteen maar beslissen? Huh? Ja, uh, uh, ik vind het uitstekend, uh, ja. Dus naar Bursle, dus. Uh. Uh. En... Uh, in welk jaar ja, dat u daar uiteraard. Uiteraard die vreedzame periode van 50 jaar. Oh. Laten we zeggen in. In het jaar 1488. Maar uh, bepaalt u dan meteen de tijdsduur van ons verblijf? We zijn er toch bezig, hè? Ja. Twee maanden lijkt me voorlopig voldoende. Maar oh. ja, we kunnen altijd nog terugkeren op een tweede verblijf. Ja, nog één opmerking. Uh, lijkt het u niet het beste om de verhaalhaler te verplaatsen naar de plek waar dit stadje heeft gestaan? Nu beschikken we nog over auto's. Eenmaal in de middeleeuwen aangeland, zouden we moeten lopen om in Barstelen te geraken, niet? Ja, Dat is een uitstekend idee, ik vraag. Wij verplaatsen de machine, zoals jij voorstelt. Ik zal een bunker laten bouwen om, om die verhaalhaler tijdens onze afwezigheid te beschermen. Just. Maar mijn bescheiden mening zou het toch beter zijn als we wat meer bagage meenamen. Ja, je openbaart je bescheiden mening wel wat laat, Beuk. Over een paar minuten vertrekken we. Ja, we, we moeten toch eten en slapen? Ja, ik heb al overwogen om tenten en voedsel mee te nemen, maar dat is onduidelijk. Als wij drieën in die bak zitten, dan is er maar weinig ruimte over. We zullen dus gebruik moeten maken van de gastvrijheid van de borstelers. U bent dus van plan. U midden in de borstelse samenleving te plaatsen. Hè? En behalve die rugzakken met een paar blikjes voedsel, zaklantaarzen, een bandopnameapparaat met accu en een verbandoosje. wil u niks meenemen? Nee, je verzuimt toch je verschoning op te noemen en je tandenborstel. Nou. Nou, laat hem opschieten. Huh? Ik verlang ernaar om te verpakken. Is de deur goed dicht? Ja, anders gaan we bij onze afwezigheid misschien mensen aan het knoeien. Je wordt dan niet bang, Beuk? De muren zijn een meter dik. De ijzeren deur is alleen met dynamiet open te krijgen. Kom, wat kan er gebeuren? Zacht, leg de bagage in de verhaalhaler uh, Beuk. Oh, zal ik het tijdmechanisme schakelen? Ja. en ja, stelling. 1488. Van goed, dan is 12 niet zo ontrustend. Normaal kluiten. Kupapka in het Prima, alles in hadden. Het is automatisch ontsteker. Heen reis, drie minuten na nu. Terug over zes tot dergens middags twaalf uur. Zo, mooi. Zo, niet vergeten. Er liggen de rugzakken in de bak. Jawel, professor. Nou, dan ben je voorwaarts. Wat? Zal ik eerst gaan als veteraan? Op plachtra, uh, uh, ja, uh, nou, u, professor, naar Nee, u. nee, nee, de kapteer gaat als laatste. Oh. Ik maar nou zeggen, uh, vooruit, vooruit, stap in. Ja. Ik, ik, nog. Ik zal de vorm van die bakboot zien. Huh, Ten slotte die niet om de lichaamsconditie op te voeren. Nou, sluit de dekselbeuk. Ja, hoor. Ja. Alle mensen. Wat is het hier donker? Zo was het de vorige keer ook. Toen knijp ik hem wel even. Ja, dat hoorde we. Ja, ja nog geen geklet. Nou, snel dat zo dicht huh. Anders zul je al nog honger ja, nee. ja. Ja. ja. Nou, jij lekker Beuk. Meneer vraag gaat er recht op ja, Ik ben bezig. Zo. Nou, opschieten. Het hm? kan niet lang meer duren. Ja, recht is in orde. Links al lang. Mooi, mooi, we zullen direct vertrekken. Heeft niemand een lichtgevende wijze plaat op zijn alloïs? Het zijn altijd de kleidergieter die wel vergeet. Het kan niet lang meer duren dat we vertrekken. Oh, zo, ja. Eigenlijk vertrekken we niet. Huh? We blijven op dezelfde plaats. Hm? Wil oh. je daar nog, even? Ja, natuurlijk zijn we er. En ik vrees dat we nog in de bak zitten. Het is aardig donker. Er is niets misgegaan, professor? Nee, zo is toch eens niets mis bij me weten. Dat wel, dat je mij weten. Als we ook nog even een lantaarn terugschijnen, halen, kunnen we zien waar we zijn. Wat is het hier ontzettend donker? Je hebt een lantaarn nodig om een lantaarn te zoeken. Ja, dit is het reken, geloof maar Maak Maar Paul, ja. Wat is dit hier voor een griebus? Een spelonk? Een druipsteengrot? Nee, nee, een grot is het niet. Die naam suggereert een natuurlijk ontstaan. Ik zou zeggen. ...dat dit een onderaard gewelf is. Een vies gewelf, Maar in ieder geval door mensen gebouwd. Ha. Mij lijkt het ook een kelder. We moeten een twijfels is het niet. Ha? Had u verwacht de borstels harmonie hier aan te brengen? En wat tegenwoordig is van de gemeenteraad in het ja, week... Nou, uf? dat maakt geen opzet. Laten we nog flik de bagage omgestelen. Dan kunnen we de boel eens vertellen. Op even met die riem. Ja, maar zeker. Hm. Nou. Ja, nee, juist nog. Vooruit. Zeg, wacht eens, moeten we op de plaats van aankomst nog een merkteken aanbrengen? Zoals Beek dat de vorige een keer niet gedaan heeft. Uh, dat lijkt me niet nodig. Neem de omgeving wel ja, goed, op dat is zo doen, hè. Zo. Links in de hoek, tegen de achtergrond, is dus de eerste plaats. Nou, en dan nu vooruit, hè. Best, maar welke kant willen we op? Nee, de professor sprak zojuist over de achtergrond. Logischerwijs zit dus in de wand daar tegenover een deur. Ja, ja, gelijk. Laten we eens even gaan kijken. Nou, Ligt daarbij. Peuk. Ja. En wat zei ik? Daar is de deur al. Ja. En We zitten meteen lelijk in het schip. Die deur is op slot. Ja. Afgezien van je volkomen misplaatste maritieme uitdrukkingswijze... Mm. ...lijkt het me juister als je de deurklink oplicht. Kijk, zo. Ja? Ja, juist, dat wist hij niet. In het kasteel van Philips werden de deuren voor mij opengehouden. Toen was ik de gevierde jongen. Ja, ja, ja, ja. goed. De ligt voorbij even bij dat zien we tenminste wel op het terechtkomen. Kijk eens aan. Biervaten. Daar, flessen wijn. We hadden het slecht te kennetreffen. deel heb ik mee belangstelling voor die trap daar. Ik ben heel benieuwd te weten wie boven deze de kelder loopt. Nou, mijn idee is daarboven een café. Ik ben ervoor om eens te gaan kijken. Ja, wil. Ja. Daar komt iemand. Ik, ik vrees dat we te veel liever hebben gemaakt. Nou, laten we vooral voor alle zekerheid de pistool uit de bagage halen. Een meestallijk plan. Jammer dat we geen pistolen meegenomen hebben, nou, toch? Is er iemand? Ja, professor, wat doen we nou? Straks komt ze helemaal verder naar beneden. Zal ik dat je zien her? Nee, nee. geen agressie, buur. het moet toch goed wel kwijt, stil wat is het, breukje? Wat waren dat voor stemmen? Niks, burgemeester. Nou, onzin. We hebben duidelijk stemmen gehoord. Of niet zo? Misschien dat burgemeester zich zou overtuigen? Ik zie en hoor niks. Ja, als je ook vanwege de het pad bent staan. Toe, ga eens naar beneden. Nee, burgemeester. Wat ga je niet? Dat zei ik al, burgemeester. ben je bang? Ja, burgemeester. Maar je kunt er in ieder geval daar nog wel een keer roepen. Ja, burgemeester. Is daar iemand? Ja, eigenlijk is het misluk om u in de waan te laten... ...dat we niet hier over zijn, goeie lieder. Nou, u kunt die toespraak wel staken, hè? We zijn al weg. Die burgemeester is echt het type van de volksmennen. Moedig en vastberaden. Dat is wel Ik heb u correct toegesproken. Dat is geen enkele reden, toch paniek. ja, ja vergeet u niet dat dit volk zeer bijgelovig moet zijn. Uw stem zal hun vreemd in de oren geklonken hebben. Het is opperstem... ...aan te werken. Dat zo'n dom wichtje vlucht, zwaar. Maar de burgemeester die... ...de representatieve figuur van deze stad... ...dat is toch wel behoorlijk. Mogen we alankomen? Laten we zonder welkomstwoorden... ...boven mij eens een kijkje nemen. Ik heb genoeg van die mussenkelden. Ik zou best eens rustig een halfzwaar checkie willen draaien. Ja, gelijk. Ga mee, Peuk. Ik ben ga vroeger naar Boven. ...open die deur. Peuk? Opschot. Ik was er al bang voor. Dit klinkt, Dit klinkt. Ja, u kan ja. van mij gerust aannemen dat een ezel... ...ik, ik wou zeggen dat ik me maar, maar aan één steen in het algemeen één keer... ...ik, ik bedoel, een ezel stoot zich in het algemeen maar één keer aan de deur. Als ik één keer de deur niet ja, open... Ja, ja, spaar jaren, maar Die deur is dus opschot. Dat is wat ik al zei. Maar als meneer Vlaart vraagt... Maak, maak hem open. Open? Ja. Hebben we jou voornamelijk meegenomen voor je technische kwaliteiten. De ideale gelegenheid om te bewijzen dat je iets presteert, is dus nu wel gekomen. Ah, ja, ja. Zal we maar, heer. Even mijn gereedschap pakken. De De combinatie Combinatietang. En hoe wou je het eigenlijk hebben? Ruw of een beetje fijn? Kijk. De deur. Kom maar voor. Dat je dat gereedschap voor weer kunt onderwerpen. Ja, ik zie het. Ik ben met stomheid geslagen. Bijna dan. Toch zit dit niet, Jovo. Duren die op slot zijn, hebben niet de gewoonte ineens vanzelf open te gaan. Uw scherpzinnigheid, vreemdeling. dwingt mijn bewondering aan. Als ik vragen mag, wie ben u en waar ben u? Mijn naam is Narcissus, wijsgeer en alchemist. Het tweede deel van uw de vraag verwondert mij echter. Het moet toch duidelijk zijn dat ik mij achter deze deur bevind. Maar komt u toch verder, dan kunnen we kennis maken. Precies, deze figuur lijkt me niet doen. Nou. Ja. Loop door de Loop door de buik. Buik dient weer eens als boeldozer. Wie weet wat die griezel in zijn schild voert. ruikt geen wachtheid. Goedemiddag heren, ik ben blij dat u er eindelijk bent. Moet ik hieruit concluderen dat u ons verwachtte? Inderdaad, ik had uw komst voorspeld. Al wist ik niet dat u uit de wijnkelder van de burgemeester zou komen. <laughs> Het verheugt mij te concluderen dat mijn profetie is uitgekomen. Nu verheug ik mij weer geruimen tijd in de volksverering. Minder verheffend streven voor een man met capaciteit als die maar bij u zo mogen veronderstellen. Dank u. Misschien heeft u gelijk... Doch een positie als de mijne is wankel. Wellicht is het u bekend dat meneer in Barstelen bijzonder snel is met het hanteren van de bijl. Om nog niet te spreken van de populariteit die de brandstapel geniet. Had de professor niet een lekker rustige tijd uitgezocht? Ik ga nu voorbij aan de geringere kwetsuren... Die men kan oplopen via allerhande kinderlijke toestellen. Ik doel op duimschroeven, schroeijzers, teengewichten, gewichtskrakers, verbrijzelblokken, schandpalen, rekrekken, rompslompers, geestgevers. Ach, laten we die kleinigheidjes maar verwaarlozen. Na dit overzicht van breuken, verwringingen en ontwrichtingen, hoeft u me te vragen. Hoe je onze komst kon voorspellen. Het is onjuist om alles onmiddellijk te willen doorgronden. Het spijt u te moeten zeggen dat een dergelijke beschouwing. gelukkig zelden geur uit de mond van een wetenschapsman, meneer. Eh. Eh, eh, narcissus. Dat, uh, prettig met u kennis te maken, meneer Narcissus. Ik ben professor Broes. Deze hier is dokter Glasfer en Heder is puk. U bent professor, zei u, en uw dokter. Ach, hieruit blijkt dat daar, van waar u komt, een titulatuur gebruikt wordt die sterk verwant is aan de onze. En van waar denkt u dat wij komen? Uit de kelder. <laughs> Natuurlijk ben ik mij bewust van de zeer betrekkelijke waarde van deze conclusie. Uw verschijnen heeft een diepere achtergrond. En ook de vraag hoe u in de kelder bent gekomen... blijft bestaan. Maar het zou onjuist zijn... alles direct te willen doorgronden. Ik zei u wel dat, dat ik het in deze niet met u eens ben. Ongetwijfeld is mijn overtuiging discutabel. Maar ik houd u hier maar aan de praat. Wilt u mij maar liever volgen... Dan zullen we eens kijken of onze burgervader de schreeuw te boven is. Wie is daar? Uw vraag is in zoverre onjuist. ...dat u haar in het meervoud had moeten stellen. Ben jij het Narcissus? Wat heb je ontdekt? Wie zijn daar bij je? Ik probeer u kennis te doen maken met drie reizigers die uw gasten zijn... ...daar ze uit uw kelder komen. Ja, maar uh, zijn ze niet... Uh, zijn ze niet kwadair, toch? Het feit dat ik ondanks hun aanwezigheid tot u spreek... Beweeg toch afdoende tegendeel. Hm? Ja, ja, je hebt gelijk, ja. Wat doet u nu, burgemeester? Ja, toch wat Narcisse zegt. Zijn mijn gasten. Weet wat u begint, hoor. Ja, ja, dat kun je wel aan mij overlaten, laten, Mag ik u voorstellen? Professor Broes, dokter Vlaagstra en de heer Beuk... Ja, komt u binnen, heren, komt u binnen. Ik ben de burgemeester van de stad Borstelen. Zij daar is mijn dienstbode, Pleutje, Je Jij kunt nu wel gaan, Pleutje. En neem dat zwaard maar mee. Tot de vreugde u ik dat u erg afneemt. Maar, nou, u zult moeten toegeven dat uw binnenkomst wat vreemd was. Bovendien is ook uw kleding wat afwekkend... Van de onze. Uh, uh, uh, als het niet onbescheiden is, vooral die linnen zakken op uw rug, uh, verontschuldig mijn ondeskundige omschrijving, uh, wekken mijn nieuwsgierigheid op. Dat is een in uw tijd nog niet bekende, handige bergruimte, die zoals u ziet op de rug vervoerd wordt. De naam is eenvoudig aangepast: rugzak. Mm. U spreekt over uw tijd. Wat bedoelt u precies? Dat is heel eenvoudig. Wij zijn met de verhaal... Ja, de professor bedoelde dat de rugzak onbekend is in de streek waar u leeft. Oh, ja, ja, ja. Maar uh, waar dan komt u? Uit uh, Nederland. Maar die daar zal u niet zeggen. Maar oh, dat moet dus wel op een grote uh, afstand liggen. Ik denk dat u de tijd zal ontbreken om er ooit naartoe te gaan. Als u in de gelegenheid was naar ons toe te komen... ...waarom zouden wij dan niet tot een tegenbezoek in staat zijn? U kunt in de toekomst pogen te komen. Hm. Wat is het doel van uw bezoek? Aan bord Wij maken deze reis om ons op de hoogte te stellen van de levenswijze... ...het taalgebruik en de merkwaardige gewoonten in deze streek... ...en in het bijzonder in uw stad. Momenteel is echter onze grootste moeilijkheid om onder dak te geraken... U begrijpt u, Ik ken hier niemand. Oh, maar heren, ik zal het hooglijk op prijs stellen... ...indien ik u mijn gasten mag noemen. Dat noem ik poppen. Dat is een zeer aantrekkelijk voorstel, mannen. Dit mogen we toch eens niet aanvallen. O, ah, nee, nee, nee, nee, hierover valt niet meer te praten. U bent mijn gasten. Pleuntje zal u uw kamer wijzen. U zult vermoeid zijn en wellicht wilt u die, uh, die zakken afleggen. Ik zal het meisje even bellen... Kunt u bellen? Ja, een zeer wonderbaarlijke uitvinding van Narcissus. Het te veel eer. Enige simpele touwtjes die van hieruit het bedienen van een bel in de keuken mogelijk maken. Oh, ja? Heeft u gebouwd, burgemeester? Wil je de heren naar de logeerkamer voorgaan, plekje? Ja, wel, burgemeester. Wilt u maar volgen, heren? Vertel eens, juffrouw. Is het te borstelen gebruikelijk dat de dienstmaagden overal een zwaar met zich mee Een meisje alleen kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn, meneer. Oh, wat een barbaarse tijd. Nou, juffrouw. Voor ons hoeven u niet bang te weten, hoor. Ik bedoel, de professor, en meneer Vlaastra zijn niet zo jong meer. En mij kan u vertrouwen. Erg prettig dat u dat even zegt, meneer. Ik gewaarschuwt men stelt voor twee niet, juffrouw Plunkie. Hier is het, heren. Mooi. Zo. Dank je, weesje. U vindt het nu verder wel, heren. Mocht u nog wensen hebben, dan zegt u het maar. Onze hartelijke dank, U bent ons zeer terwijl nogmaals. Onze hartelijke... Zeg, wat heb jij? Wat ben je ineens aan het zwetsen? Dat is nou weer typisch, meneer Vlaastra. Ik zet eens een keertje toevallig... mijn fatsoenlijke bentje voor. En hij noemt het zwetsen. Nou, laat ik even waarschuwen, Beuk? Dat komt niet overeen met de bedoelingen van onze expeditie... ...om deze twee maanden te besteden aan het prikken van een vrouwenhart. Ik weet juist niet wat u bedoelt. Ja, dat is te beter. Ik moet zeggen dat we tot nog toe niet over geluk hoeven te klagen. Hè? Deze lieden maken zeer betrouwbaar indruk op. Het is prettig te weten dat we dit huis kunnen gebruiken als basis bij onze onderzoekingen. Toch heeft die burgemeester trekjes die mij niet aanstaan. Ik ben zo vrij geweest een betrouwbaarheid te testen. Testen? Ja, dat zal u niet opgevallen zijn... ...maar ik heb tijdens het gesprek zo even de bandrecorder met accu verdekt opgestapt. Vlak voordat we weggingen heb ik hem aangezegd. Ach, dat is een belediging voor een ons vrij gastvrijheid. Maar ik bewonder je sluwheid. Nog één vraag. Hoe krijgen we dat ding weer hier? Nou, dat is zo moeilijk niet. Jij gaat hem even ophalen. Ja, natuurlijk. Als de broer de klusjes zijn op te knappen, dan is Buik de populaire jongen... Het is dus mijn raad, ze waarom we dat zelf niet even houden. Nou, dat heb nog geen gezeur. Jij bent de jongste. Goed, ik ga weer, Maar ik vind het maar weer een link onderneming. Verleden tijd... Dit was het tweede deel van een seriehoorspel Reis op de Plaats door Hede van der Ploeg. Co. Arnoldi was professor Broos, Jan van Ees zijn assistent dokter Vlaagstra, John Soer zijn bediende Beuk. Louis de Brede de burgemeester van het 15e-eeuwse stadje Borstelen, Wisje Bouwmeester zijn dienstmaag Pluntje en Rien van Noppen de wijsgeer-alchemist Narcissus. De regie had De Vries junior.